9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS. Het wordt het nu ook in Italië mogelijk voor homo's en lesbiennes... om geregistreerd samen te leven? Italië is een van de laatste West-Europese landen die dat toestaat. De homowet is nu ook goedgekeurd door de Senaat. Het moet nog wel door het Huis van Afgevaardigden. De Italiaanse homowet gaat veel minder ver dan premier Renzi eerst had beloofd. Zo heeft hij de mogelijkheid geschrapt voor koppels... om het kind van hun partner te adopteren om de wet erdoor te kunnen krijgen.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 maar is het verband nog niet onomstotelijk bewezen. Een medewerker van het Amerikaanse attractiepark SeaWorld... is bij dierenwelzijnsorganisaties geïnfiltreerd. Hij werkte zich onder meer naar binnen bij PETA... onder meer bekend van anti-bondcampagnes met beroemdheden. SeaWorld zegt dat het spioneerde om de veiligheid van het personeel... bezoekers en de dieren te beschermen. Het bedrijf zegt dat de manier waarop de dierenwelzijnsorganisaties werken... bedreigend is...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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, nou kan ik meteen instarten, maar dat doe ik niet. En waarom doe ik dat niet? Omdat ik vandaag uh, iets meegemaakt heb. We kijken, uh, uh, je keek naar buiten, naar het, uh, naar het, door het raam naar buiten... ...en je zag op een gegeven moment sneeuw. Sneeuw en uh, nog, uh, nog eens sneeuw met een beetje uh, een ijzerige wind. En dan begint er zoiets van, waar blijft toch die zomer? En dan heb ik ook uh, toch wel een aardig plaatje erbij uh, verzonnen...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 she once said to me what goes around baby comes around baby <laughs> Boy goes, ba, ba, ba, yeah, yeah. And as the sun comes down, he raise a glass up high. Go ahead and give me some other drum my boy goes. Ja. En hij heeft ook nog het non-stopste systeem van CFM gehaald. Uh, ik heb wel wat, uh, wat pegels bij Arno Sandberg moeten neertellen. om dat uh, voor elkaar te krijgen. en af en toe een uh, popquiz meespelen in het patronaat. Komen we onze vriend Pablo Meegdas nog eens een keer uh, tegen. Dus, dus ja, uh, dan, dan wordt het, dan wordt het uh, al een heel erg uh, leuk uh, verhaal zo'n beetje. Wolfie en Omar, everybody. Ik vind dat die jongens, uh, nou ja, die hebben toch wel de potentie... om heel uh, Hilversum een beetje te veroveren met, uh, met dit soort aanstekelijke nummers. Goed, uh, het is zes minuten over negen. De kop voor de tweede uur is eraf. En dan betekent dat dat we nog, uh, nog weer één nummer gaan draaien. Voordat wij weer naar Anouk gaan luisteren... Uh, met de laatste twee nummers uh, die, uh, die we gaan horen... Net, net hebben wij een demo gekregen. Er staan uh, twee Nederlandstalige nummers op. En dat gaan we zo direct ook nog even vragen. Hoe zit dat? En gelukkig hebben we dat even buiten de uitzending al om. Hebben we dat een klein beetje al gevraagd. Maar we gaan het straks natuurlijk officieel voor de radio nog een keer doen. Dus dat, uh, dat wordt uh, natuurlijk uh, een, een, misschien wel een beetje een... Leuk nieuwtje wat we dan gaan brengen. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Eerst een dame die we ooit ook hebben gehad... maar dan in een muziekboulevard op een zondagmiddag. En dat is Ghana. En dit nummer dat heet Samo. van uh, dit is uh, dat het uh, nou, ik, ik zou bijna oneerbiedig zeggen een, een Dr. deen gehad maar zover wil ik dan nog niet gaan uh, nee het is opgenomen de videoclip op, uh, op Vlieland en daar speelt die televisieserie dus uh, Dr. deen zich ook af uh, van Max, maar Ghana, uh, wil ik zeker niet uh, tot het Max publiek uh, laten, uh, laten behoren want daar zijn de liedjes daarvoor uh, veel te goed en uh, hebben ze ook nog een uh, behoorlijke uh, hoog gehad, vind ik eerlijk gezegd en deze clip die heeft ze dus ook inderdaad op Vlieland uh, opgenomen en Someone dat gaat over, ja dat het toch ook uh, altijd wel weer fijn is om thuis te komen en uh, dan op een gegeven moment misschien ook hier en daar weer eens even een beetje een ruzietje te maken maar dat ook weer bijleggen en noem maar op dus dat, uh, daar gaat het een beetje over en ik moet altijd wel een beetje wegslikken als ik dat nummer dan weer wat weer terughoor. Maar we hebben natuurlijk nog iemand die, die dat ook kan. Tenminste, ik vind van wel. Het, het dromerige komt heel nadrukkelijk in, in haar liedjes voor. Tenminste, dat heb ik bij de laatste nummers, de laatste twee Engelstalige nummers dan wel een beetje doorgekregen. Uh, Anouk, uh, die, uh, die heeft net ook een Nederlandstalig nummer. Ga je, uh, ga je er nog één doen of niet? Ik ga er nog twee doen. Je gaat er nog twee doen. Oh, dus, dus wat we nu krijgen, zijn er nog twee Nederlandstalige nummers. Ja. Oh, oh ik ben heel nieuwsgierig. Wel, uh, uh, welke twee nummers uh, worden dat? Uh, het eerste nummer wat ik nu ga spelen heet nog steeds niet. Ja. En het tweede nummer wat ik ga spelen is mijn uh, officiële single. En die heet Soms. Oké. Okay. Nou, ga je gang. niet was dat toch ja ja, ja. Uh, maar uh, er is er nog, uh, nog één. er is nog één. en dat is uh, de single eigenlijk de, de, de officiële single uh, daar ja. heb je een clip uh, bij ook ja, gemaakt ja heb he? ik een videoclip bij ja, uh, ja die uh, heb ik geschoten met mijn zusje in Schotland oh heel mooi <laughs> hele mooie omgeving goed uh, en dat nummer dat heet soms soms heel That's Ja, dat maakt het, dat maakt ja, ik was net een klein beetje aan uh, een verhaaltje uh, weer aan het uh, optekenen uh, en ik zat, uh, dat, dat liedje dat kwam dan ook uh, op de achtergrond, kwam dan uh, een beetje ook echt binnen en dan, dan zie ik dan op een gegeven moment ook van ja, wat, wat, wat, wat zijn dan de benamingen? In ieder geval zacht, dat vind ik sowieso en dan zitten dan, ja, dan zijn er nog een paar woorden die ik nu nog, nog even moet vinden en dan ja, ja dus dat, dat, dat, dat zit er allemaal in en uh, het is, uh, het, is, uh, het, is, uh, het is wel helemaal jij. Dat, dat, dat sowieso. Dus, uh, ja, dus dat loopt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zeker. En uh, ik zou zeggen, gewoon lekker blijven doen. Zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Dus dat, dat ga je uh, zeker doen. Ja, ik, ik, uh, ik kan niet anders zeggen. Er uh, zit, ja, nou, maar daar gaan we het zo over hebben. Er zit natuurlijk zeker een, uh, een dromerige ondertoon in. En dat, uh, dat, dat bereik je daar wel mee. Maar goed. Doen we zo? We gaan eerst nog even hier uh, muziek uh, bij uh, Alternative FM uh, laten horen. Eén ervan is ook een, uh, een Amsterdamse singersongwriter die uit Engeland afkomstig is. En deze man, die heet Luc Nijman. en dat nummer dat heet Love in Blue. En let op de stem, dat lijkt er erg veel op. Die van David Sylvian, die man van Japan.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 This love cannot be sold. This love's worth more than gold. This love comes from the soul. Take off towards another land oh. Other side, open up your heart. Jump into the world and sing another song. I'll be.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 I'll be around. Dat was hem. Uh, Julius uh, in uh, april 2014 bij ons uh, te gast. Daarvoor hoorde je Southbound. En dat was weer een opname van september 2015 hier bij ons. Uh, dat was verder uh, uh, Feathers, feathers uh, dat, uh, dat is het uh, eerste nummer waar ik uh, gelijk meteen verkocht heb. Dat is er nog niet zo gek veel volgers. Inmiddels hebben ze dat uh, veel meer. Van, uh, van 300 zijn ze nu inmiddels naar bijna 800 gegaan. Ja, dan uh, gaat het hard. En een deelname aan de grote prijs van Nederland van het afgelopen jaar. Ze hebben ook in de finale gestaan bij de categorie bands. Ja, dan uh, gaat het ineens heel vlug met uh, Rufaida en met, uh, met Joost. Die onderdeel uh, uitmaken van die, uh, van die club. Uh, nou, dat uh, is het zo'n beetje. En daarvoor hoorden we natuurlijk de, uh, van het blokje van drie... Uh, Luc Nijman. Um, ja, ik, uh, we hadden het onder andere over het Nederlandstalige en het Engelstalige. Um, want ik liet even de naam uh, Herman van Veen net uh, vallen. En toen zei jij... held. Ja, uh, waarom is het een held eigenlijk uh, voor jou dan? In dat opzicht? Eh... Uh... Ja, nou ja, gewoon sowieso het jeugdsentiment, dat je dook, skak. Ja, daar ben je een beetje mee opgegroeid. En dan ja. ken je die muziek en dan ken je zijn stem. En zijn stem is gewoon zo karakteristiek. Mm -hmm. En ook de manier waarop je schrijft, is ook heel karakteristiek. En ik heb hem één keer gezien in Carré. Ja. En hij bleef maar toegifte geven. Hij bleef maar doorgaan totdat er tien mensen in de zaal zaten. Hij bleef, hij bleef doorgaan en doorgaan en spelen. Ik vond dat zo mooi. Ja. Ja, ik vond ja. dat echt heel bijzonder. Uh, dus, Super. Uh, uh, hoe oud is die? Oh. 70. Ja, ja hij is 70 hè. Ja, ja. man. Uh, maar uh, toen, we, toen we het er even over hadden, uh, vertelde ik van, van ja. Um, want de link, daar gaan we nu uh, even naartoe praten. Uh, Koen Brouwer van Julius uh, heeft in het jaar gezeten mm -hmm. van Chris Kok en Marnix Dorrestein. En Marnix Dorrestein is gelinkt aan Herman van Veen. Dus dat is het verhaal waarom wij over Herman van Veen uh, hebben. Uh, hoe, hoe dat zo, ga ik ook even uitleggen. Uh, uh, Marnix Dorrestein heeft uh, het laatste album geproduceerd van Herman van Veen, kerstvers. Um, daar gaan we zo even nog over praten. Uh, maar eerst natuurlijk nog even over jouw muziek. Yes. Uh, want uh, Nederlandstalig en Engelstalig, uh, dat, dat gaat eigenlijk uh, parallel. Twee sporen. En je kiest ook niet. Je zegt ik doe dat gewoon allebei. Ja, ik doe Punt het gewoon daar. allebei. Ja. Ja. Ik, maar ik kan niet kiezen. Het ja. is gewoon wanneer inspiratie komt, dan is het of. Op zijn Engels of op zijn Nederlands. Ja. En dan ga ik daarin verder. Hoe droom jij? Droom jij wel eens in het Engels? Of droom jij wel eens in het Nederlands? Oeh, uh, dromen zijn wel vaak in het Nederlands. Maar niet in het Nederlandse landschap. Ah. <laughs> Verklaar dat ook... Uh, waarom je dus ook gewoon... Uh, dan ook sommige liedjes dan in het Engels doet? Ja, nou... Het punt is... Uh, ik begon met Engels schrijven. Mm -hmm. Omdat Engelstalig schrijven... Dat lag me in eerste instantie gewoon makkelijker. En je hebt heel veel mooie symbolische beelden. Die in het Engels net iets mooier klinken als in het Nederlands. Mm. Ja, ja. En toen ben ik op een gegeven moment de, uit, ben ik de uitdaging aangegaan. Om voor een wedstrijd twee talige nummers te schrijven. Ja. En toen dacht ik van ja. Maar je kan ook gewoon hele mooie Nederlandse nummers schrijven. Ja, dat is, dat, uh, uh, het is misschien iets meer moeite. Omdat ja. je meer moet zoeken naar uh, hoe je de taal mooi kan gebruiken. Nou, je bent niet de enige hoor. Uh, Sander van Münster, uh, dat is een, een, een muzikant uit Amsterdam. Uh, no Ninja M.I. Uh, is zijn werknaam. Uh, maar hij heeft een Nederlandstalig, maar hij heeft ook een Nederlandstalig nummer gemaakt. Zo, zo draaien de molens of zo gaan de molens. En hm. als ik dat nummer hoor, dan lijkt het net alsof ik geen te hoor uh, zingen. Dus Dat is zo idioot, maar die gozer die, uh, die heeft dat dus ook... Um, die... Die zegt ja, dag ik ga ook Gewoon, uh, als ah, ik, ik gewoon een Nederlandstalig ja. nummer uh, heb, dan zet ik het er gewoon op. En waarom put. ook niet? Nee, nee. Uh, is dat uh, ook weer dan iets typisch Nederlands dat we altijd dan maar keuzes moeten maken in het leven? Of uh... nog het is typisch, mens, denk ik. ja, ja. Yeah. Yeah. Ja, Heb denk je dat ik ook wel, wel bij, bij je opleiding hier in Haarlem uh, al gehad? Dat je dan uh, ja, een keuze moet maken? Uh, welke oh. richting uh, het op moet gaan? Of, oh. of werkt dat niet zo met het conservatorium in Haarlem? Oh, ik zit niet op het conservatorium. Jij zit niet op het conservatorium? Nee, nee. Een misrekening. Maar goed, uh, maar, waar, waar, zit jij dan, waar doe jij dan de opleiding? Of doe jij helemaal geen ik, muzikale ik, opleiding? Nee, ik doe geen muzikale opleiding. Nog niet goed ingelezen, Jaap <laughs> Ai, dat, is, uh, dat is een uh, pijnlijke zaak. Maar goed, uh, dan ga ik, ga ik de vraag even anders inkleden. Um, <laughs> laat ik het even eerst uh, hebben over je uh, opleiding die je doet. Ik Wat voor een opleiding doe je? Ik studeer religiewetenschappen aan de UvA. Ah, maar er zit dan toch weer... Daar kan een link richting de muziek zitten. Ja, da. ja, ja, da, da. Het is wel ver gezocht, maar... Het is uh, vergezocht, maar er is wel een link. Er is ja. wel een link, denk Zeker ik. Zeker in mystieke... Ja mystieke stromingen en dat soort dingen. En we hebben het heel af en toe ook over muziek. Heel ja. af en toe. Maar, komt echt maar zelf, zit, heel neem, jij, voor. neem jij van die opleiding dan, uh, omdat, uh, omdat je dat uh, dus doet, neem je dan toch iets mee naar de muziek die je maakt? Ja, ja? Ik, ik krijg er heel veel inspiratie van. Als, je dan, als ik een moeilijk artikel moet lezen, of hmm. maar aan het denken zet. Als, zodra je iets maar aan het denken zet, dan is dat meteen eigenlijk al inspiratie. Hmm. En uh, is het ook zo dat jij heel vaak nadenkt over de zin van het leven en de zin ja, van het bestaan? Ja, te veel. <laughs> veel te veel. Nou, dat terecht. Dat, dat, dat, dat, dat uh, uh, ik, ik ben er zelf ook zo eentje. Want uh, ik, ik vind mijzelf meer een filosoof dan, uh, dan iemand die spiritueel is. Maar goed, dat... Uh, Bij mij is het allebei. Allebei? Ja. Uh, want filosofen zeggen alles moet bespreekbaar zijn. Toch? Ja. Ja. Uh, dus ja, als we dan... Uh, is dat je, uh, maak je die vertaalslag dan ook in je muziek? Dat, het, uh, dat je dan probeert in je muziek dan ook iets mee te geven dat wij als toehoorders dan toch even nadenken over dit soort dingen in het, uh, in het leven? Of uh, werkt dat niet zo? Ik... Mm, het is niet dat ik een nummer schrijf met, met zo'n thema, maar ik neem wel gewoon zinnetjes mee of bepaalde uitspraken. Uh. Of, en ik vind het wel leuk als ik mensen aan het denken zet over iets. Ja. Maar dat, daar, daar moet ik me nog in ontwikkelen. Oké. Okay. Ja, want nu is het nog. Uh, ja, eigenlijk de, de Anouk. Zoals ik het uh, nu uh, dit, in dit programma heb beleefd. Gewoon eigenlijk iemand die lekker droomt. Uh, mm. Gewoon uh, het leven gewoon. Uh, ja, misschien soms als een, als een droom ook benadert. En dat, dat, dat heeft zijn voordelen natuurlijk. Hè? Want. Mensen, uh, ik heb een beetje wel eens de indruk... dat mensen helemaal niet meer uh, durven te dromen... van wat ze, nou eigenlijk, uh, wat ze nou eigenlijk zouden willen doen. Is dat uh, zo'n ja, beetje... Ja, dat, dat herken ik wel. Het ja? is gewoon allemaal heel, heel praktisch gericht vooral. Hmm. Ja. En ik ben niet zo praktisch gericht. Dus uh, lekker nee. oog, oog, uh, ongestructureerd en... Uh, ja, zoiets. Goed, we gaan, we, gaan het zo nog, we gaan het zo nog even verder hebben uh, daarover. Uh, Herman van Veen, ik kondigde hem al aan. Uh, ik, de held van, van Anouk. Want, uh, want ja, uh, dan, dan gaan we hem ook uh, even opzoeken. Yes toevallig. Hij stond op deze USB-stick. Maar dat heeft dan te maken met Marnix Dorenstein. Omdat hij de producer is. Uh, van Marnix gaan we zo direct nog iets uh, draaien. Maar dit vond ik eigenlijk het, uh, het meest sterke nummer van, van het uh, album Kersvers. Wat in dag 2014 is uitgebracht. Eind 2014 is hij, uh, is hij uitgebracht. En dat nummer dat heet Meneer.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 Kippensoepje zeten, mijn handen vouwen en mijn hele dood en leven aan hem of haar of het.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 ne aspa la is ni een beetje te ver door. Dat is natuurlijk hmm. even niet de bedoeling. Uh, dat, uh, dat komt zo. Uh, dus dit nummer... dat, uh, dat uh, krijg je zo uh, nog uh, te horen. Kijk, uh, dat, uh, dat is nog iets... Uh, wat ik eventjes uh, moet rechttrekken. Want anders dan, uh, gaat het hele feest... Uh, uh, niet door. Goed, het waren twee nummers... achter elkaar. Twee nummers... Uh, de held van, uh, van Anouk. Dat was... Uh, Herman van Veen. En de producer van uh, Herman van Veen. Die hoorde je erachter. Dat was uh, Marnix Doornstein, Maar dan onder zijn alter ego. X. Oh, Lose oh. Ja. Oh, zegt, ja. Het, zegt, ja. Het, zegt het hier weer wat? Ja, X. Ik weet wel wie dat, wat, wie dat is. Ja, ja en, wat hij, en, en vooral wat hij doet. En vooral wat hij doet, ja. ja. Uh, dus dat, uh, dat is een beetje... Nou, je hoorde ook een beetje bij, uh, bij Herman van Veen natuurlijk... Uh, dat nummer uh, meneer hoorde je... Heel subtiel zo'n zo keyboardje. En dat is dan inderdaad dat, dat dingetje. Zijn, zijn touch. Dat, ja. dat is de touch, inderdaad, wat je zegt. Heel mooi omschreven van, uh, van Marnix, uh, die dat uh, geproduceerd heeft. Goed, um, ja, uh, we, hebben, we hebben elkaar gesproken... tijdens de derde voorronde van de Rob Acktaalwoord. Het uh, bleef, bleef natuurlijk uh, een, uh, een, een bijzondere ervaring met uh, een volledige bandzetting. Zou je dat uh, meer willen doen? Ja, dat doe ik ook al meer. Ja. Maar ik ben niet, nog niet echt op zoek naar, naar plekken speciaal voor mijn band. Ik neem eigenlijk gewoon haha, gigs aan. En dan kijk ik of daar de band in zou passen. En dan pitch ik het bij de band. Mm -hmm. En zo niet. Ja, dan speel ik in mijn eentje. Of dan ja. speel ik in een duo. En dat, dat kan allemaal. Ja. Uh, zijn ze ook uh, dan, ja, ik wil niet zeggen of sprong Dan, uh, dan als, als, als jij denkt van, ik heb toch uh, wat meer mensen nodig. Dat ze dan zeggen van, oh, ga mee. Uh, niet altijd. Nee. Kijk, de, de, de, mijn bassist en de drummer die zitten met elkaar ook in een band. Uh -huh. En ook nog andere projecten. Dus wat, wat ze met mij doen is gewoon voor erbij. Ja. Dus ja, als ze kunnen, dan, dan is het. jee. Uh, en als ze niet kunnen, nou, dan, dan niet. Zo simpel is het. Ja. Het ja. <laughs> uh, goed. Uh, nou ja, je, je, je zegt, uh, je komt uit. Uh, je bent van, van oorsprong, kom je uit. Uh, uit het uh, Noord-Hollandse, uit Hirugewaard. Uh, ja, he. yes. daar, daar ben je. Uh, um, ja, is. Uh, uh, ho hoe lang heb je daar, ge daar, daar, ge daar uh, geweest? Uh, hoe lang ben je daar. Uh... Hoe lang heb ik daar gewoond? Ja. Uh, van mijn 11e tot mijn 19e. Ja. Ja, en daarvoor heb ik in Velsenbroek gewoond. Oh, mm -hmm. Ja. Oh, dat is wel heel apart. Ja, verhuizen, is, is verhuizen. een beetje, de, uh, uh, Ben je toch een beetje verknocht aan de polder? Want Velsbroek kent ken toch een, een beetje als polder. Nee, ik heb niet echt iets met, met de polder. Nee, ja? ik heb altijd wel wat met steden gehad, maar ja? niet, niet te grote steden. Nee. Amsterdam, dat is dan... Net te groot? Net, ja, nou, het is eigenlijk heel klein, maar ja. het is wel gewoon heel druk. Ja? Ik hou wel een beetje van dat, dat je toch nog ergens een soort van rust kan vinden. Ja. En heb je dat nu in Haarlem? Uh, ja, Haarlem ja. is gewoon een prima stad. Maar ja. het is niet te druk. Het is niet dat je onver wordt gelopen door toeristen en zo. Ja. Um, nou zei je net, uh, he, je, je studeert uh, iets totaal anders. Dat vind ik dan wel weer grappig. Um, maar blijft dan de muziek dan toch uh, voor jou een prominente plaats innemen in, in je leven? Jazeker, ja. Zeker. ja? ja. Is dat een, een, een manier waarop jij je kan uiten? Uh, is ja. Dat een, ja? ja, het begint bij mij altijd gewoon met schrijven. Ik heb vanaf heel jongs af aan schreef ik al in dagboeken. Dus het is gewoon hmm. schrijven, schrijven, schrijven. En op een gegeven moment werden het een beetje gedichtjes of gedichtvormen. Of hmm. verhalende vormen. En op een gegeven moment pakte ik de gitaar erbij. En dacht ik, nou, laat ik eens een liedje. Ik probeer hier een liedje van te maken. En zodoende ben ik gaan, liedjes gaan schrijven. Ook. Ja. Ja. Maar ja, dat is echt... Alsof het uit mijn dagboek komt, yeah. ja. Ja, want dat, wat je nu in het zegt... Hè, dat, dat, dat, dat, dat was ook het sfeer, de sfeer die, die je liedjes ook uitademen. Het mm -hmm. lijkt inderdaad alsof ze gewoon uit een dagboek komen. Ja. Ja. ja, het is ook letterlijk zo. En dan zit ik ook te zoeken van... hoe bedoel je dat? En ja, dan ineens is, tijdens het gesprek... Kom, kom, denk ik, ja, verrekken. Het, is, het, het, het lijkt wel alsof het uit een... Uh, muzikaal dagboek uh, komt. Ja. Uh, uh, heb je dat ook van huis uit uh, meegekregen? Musicaliteit? Het... Ja. Ja, van mijn opa. Die, die, die kan heel goed piano spelen. Die maakt panfluiten. Die uh, uh, speelt trompet. En uh, mijn moeder die speelt heel goed piano. En die zingt ook wel een beetje. Hmm. Ja, eigenlijk is met de, de hele familie is eigenlijk kwam. Zing, eigenlijk zingt het bijna de hele familie wel. Oké, okay. ja. Ah, het is, uh, da daar komt een beetje ook uh, de muzikale genen eigenlijk ja. uh, een beetje vandaan. Ja, zeker. Goed. Uh, ik vond het hartstikke leuk uh, dat je hier geweest bent. Ja, ik vond het ook erg leuk. En uh, wellicht uh, tot een andere keer. Ja, zeker. Dank je wel. Uh, dat was uh, Anouk bij ons uh, te gast. En dit uh, wat we nu uh, gaan uh, draaien is... Uh, ik heb toch even besloten om een, uh, om een ander nummer even te, uh, voor de, te gebruiken. Dat is uh, dit nummer van Linda Kreuzen en Lonely Blues. Okay, let's have a drink. If you think we've got something going on, but I have to tell you this. harm is done. I'm not a type to drink wine. I've always had a hard time adjusting two codes and a rose at least. Playing black instead of orange Breaking hearts instead of free No wonder We still wander In a lonely, lonely blue Was er. Linda Kreuze ze was hier uh, ooit uh, nog uh, te gast geweest. Ik geloof uh, in november van het afgelopen jaar uh, toen is ze uh, hier uh, geweest... om um, uh, weer even wat uh, ja, materiaal te laten horen. En zo uh, werkte Linda heel rustig en gestaag. Gewoon verder aan uh, haar uh, materiaal. Uh, het mooiste is dat ze dus een optreden heeft uh, gedaan met Melanie. Het zit er weer op. En dan zeggen Marcus en ik nog eventjes heel gauw... Tot volgende week. En wij sluiten af met Lisa en de Lumberjacks. Hier is Mr. Jones. harder to succeed But you know